Goedemorgen. ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook bij D66 moeten ze op zoek naar een nieuwe lijsttrekker. Sigrid Kaag verlaat de politiek. In een interview in Trouw zegt ze, dat, ze het werk, dat het werk te veel vraagt van haar gezin. Eerder dit jaar zeiden haar dochters in het televisieprogramma College Tour... dat ze hoopte dat hun moeder iets anders ging doen... omdat ze bang zijn dat haar iets overkomt. Ik denk altijd of Els Borst. Yeah, ik I'm worried dat mijn moeder end up like that. Je only need maar time. keer. Yeah. Ja voor het te gaan wrong. Zoals Elsboorst? Zoals Els yeah. Ja, ik ben een beetje stil van. Maar ja, het zijn mijn kinderen. Kaag wordt zwaar beveiligd omdat ze veel wordt bedreigd. Niet alleen bij D66 staat de belangrijkste vacature open. Ook bij de VVD en het CDA zoeken ze een nieuwe lijsttrekker. Het is soms iets minder hard huilen bij de kassa van de supermarkt. De prijzen van sommige boodschappen beginnen na maanden van stijgingen... langzaam te dalen... Zo zijn komkommers, aardbeien, aubergines en meloenen goedkoper dan een jaar geleden, net als kaas en eieren. In Frankrijk is de grote zoekactie naar een vermiste peuter gestopt. Het kind van twee verdween afgelopen weekend toen hij bij zijn opa en oma was. In het dorp waar hij verdween zijn alle gebouwen doorzocht en de inwoners verhoord. Tot nu toe zijn er geen sporen van het jochie gevonden. En er kloppen meerdere advocaten aan de deur van Britney Spears. Het heeft allemaal te maken met het nieuwste boek van de zangeres... The Woman in Me. Deze week kondigde ze op Insta aan dat die in oktober uitkomt. Oké, okay jongens. So just ik heb net met mijn boek coming Het komt heel snel. Ik my mijn off voor dit boek. Ik had veel therapie om dit boek te doen. Dus jullie het so guys En als je het niet... dat is ook cool. Too. In het boek schrijft ze over haar carrière en liefdesleven. En over dat laatste zouden haar exen niet echt gerust zijn. Via advocaten proberen ze alvast een kopietje te krijgen. Britney lijkt niet van plan om eraan mee te werken. En het weer nog een beetje van alles wat vandaag. Af en toe zon, maar ook wolken en af en toe pittige buien. Het wordt 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 And people dance and sing We're just one big family And it's our God forsaken right to be loved Love, love, love, love, love.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 99 look for loopt los, but you ain't one Zie me met Chantal, I'm in Amsterdam. Gaan we lekker uit als ja stekker, jawoel. Fuckerhead Doel cool, staat een overvloed, cool, ey. Oudste bakker net, Sammyak. Shooter brauw bij mijn bal gehakt. Percentages in m'n sap, uit een blik geen tap. Knall hem open, hoofd, naar achter gebogen, ga gaan Erik van Tijn, lijp het drinken zo snel, het is wonderbaar. Is er een fles, tappen wij het, moet dan maar. Koning van de futur, van Snekkerbouwen. Bitter, gaan die tuur, mocht ze het en En ik zwaai naar de politie, want vanavond hebben ze niks op mij. Hey. Ja,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 Morgen, mijn pieni di malinconia Buongiorno Dio Sai che ci sono anch'io Lasciatemi cantare Con la chitarra in mano Lasciatemi cantare Una canzone piano piano Piano vero Tu in Italia che non si sbadegna con la crema da barbalamenta con un vestito che sul blu e la moviola la domenica in gruppo Tu in Italia col Ja, I'm nice sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.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 Alleen De ochtend komt en nu slaap ik nog steeds niet Alleen door jou Slijden Heel de nacht slijden Slijd door je foto's in, Want ik wil jou bij me Al en ik ben weer aan het slijden o, o, o. Heel de nacht slijden o, o, o. Want ik ben zo alleen Ik wil jou bij me hey. Ik zag je op de gram, kwam je tegen bij verkennen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 I'm going to Mensen die ik overhaal, alles wat ik doe lijkt toch wel fout. Begrijp dat het je tegenhoudt? Geef het nou een kans. Je wil dat ik je man. ZFM CFM van voort en 106.9 FM -M. De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht Hey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 voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Sigrid Kaag wordt niet opnieuw lijsttrekker van D66... en verlaat de politiek. In trouw zegt ze dat het werk te belastend is voor haar gezin. Eerder zeiden de dochters van Kaag al dat ze hopen... dat hun moeder iets anders gaat doen vanwege bedreigingen die Kaag krijgt. Voor de derde nacht op rij is de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met Russische drones. Daarbij is iemand om het leven gekomen en vier mensen raakten gewond. De drones zijn door de Oekraïnse luchtverdediging uit de lucht geschoten. In de supermarkt zijn zuivelproducten en eieren goedkoper geworden. Na maanden van prijsstijgingen zijn ze nu aan het dalen. De meeste boodschappen zijn nog wel duurder dan een jaar geleden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en eerst nog af en toe een bui. Vanmiddag vaker droog bij een graad of 22. VL.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 ja, que existe que no puedo conformarme sin poderte contemplar Y a que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que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 In de watplas, ook in de zomer, ZFM. Ah.